met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is bijna overeenstemming bereikt over een klimaatakkoord. De onderhandelaars van zeven partijen zijn het eens over de tekst... en die wordt voorgelegd aan de fracties. Daarin staat dat over twaalf jaar 49% minder CO2 moet worden uitgestoten... dan in 1990. Het uiteindelijke doel is een afname van de schadelijke uitstoot... met 95% in 2050. De regeringspartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen over een klimaatakkoord met SP, GroenLinks en PvdA. Als de handelsoorlog met de Verenigde Staten uit de hand loopt... zijn er wereldwijd alleen maar verliezers. Volgens het Centraal Planbureau zal ook Nederland de gevolgen ondervinden... doordat de economie minder groeit. China is in een handelsoorlog het kwetsbaarst. Het exporteert veel meer naar de VS dan het importeert. De handelsoorlog is het gevolg van de importheffingen... die president Trump heeft afgekondigd. Hij vindt dat de VS in de internationale handel oneerlijk wordt behandeld...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 Ik wil een beetje net zo snel als Hennie zijn, maar zo snel gaat het natuurlijk <laughs> nooit. Uh, maar goed, de 24 uur van Le Mans is voorbij. Terwijl ik ook Mark Koensen in beeld zie van het, de 24 uur van het team Racing Team Nederland. Want dat is het team waar Lams vooruit. rijdt. Die zijn als nou, die zijn nog, nog ingehaald inderdaad door. Eh, dat was ook eh, wat ik al verwacht had. Jack and John Racing. Hoping toen is Frits van Eert nog eh, gepasseerd. En eh, ja, uiteindelijk is eh, Van Eert dan eh, nog eh, dertiende geworden. Negende in dus het, eh, het eindklassement voor eh, de LMP2.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 Um, de 24 uur van Laman zijn voorbij. We hebben natuurlijk ook nog een uh, ander 24 uurse evenement uh, gehad op het uh, circuit uh, Zandvoort. Straks in dit komende uur gaan we even praten met uh, een zus van de webmaster van CFM Zandvoort. Ja. Zo. Uh, de webmaster van CFM uh, van, uh, Zandvoort is Edwin Keur. En hij heeft een zus, Ingrid, en die heeft meegedaan. Edwin met... Keur, ja. is dat niet die uh... nee, je hoort die, die nou ook. Je hebt toch ook altijd een keur een presentator van vroeger.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 Voor schoten geldt dat niet. Want als ze die winnen, dan mogen ze nog een wedstrijd aan de bak. Om nog die derde klasse. Nee, derde klasse, nee, om de tweede klasse te bereiken. Tweede klasse en dan uh, spelen ze zoals het er nu uitziet. Uh, of in Amersfoort. Volgens mij, of op Tesla. Uh, maar ik ga even. Ik uh, zometeen. Speak in het schema hoe dat. Uh, ja, ja, ja. ja. Mogen we moeten eerst vandaag maar winnen. Ja. Uh, en natuurlijk uh, is er ook nog. Uh, nog uh, uh, het wereldnieuws. Wat voetbal heet. Yes. Want iets met Costa Rica en Servië. Dat. Uh, Speelt uh, nu ook. 0-0. 0-0. En natuurlijk muziek. En die komt uit jouw rond. Tom Model met Another Love.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 Het de een mooie voorzet van uh, Dave Hartog en Joer Tuininga, die kon hem er uh, rustig aan inlopen. 2-2. Uh, en nu krijgen we een vrije trap. Uh, 4 meter buiten de 16. Die nummer 8, die meneer, die heeft er al heel veel in gelegd hoor ik uh, hier. Ja, het is gewoon een hele mooie wedstrijd. Ja, dus, maar we kunnen hem even mee pikken, als je wil. Ja, tuurlijk. Heel goed, heel goed. Komt hij aan. En hij gaat naast. Ja, hij gaat naast. Hey, ton, de, de eerste helft, de wedstrijd werd natuurlijk geopend uh, met een hele snelle treffer.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 Dat, uh, dat kan alleen maar op Laman. Want ja, de verschillen zijn uh, behoorlijk groot. Maar ja, Vol, hoe lang doen ze over een, uh, over een uh, uh, Nou, dat is denk ik een minuut of zes. Oké. Okay. Uh, nee, drie. Drie en half. Oh, ik zit te Ik zie het Drie en een half. Ja, oh, ja, ja, en half. Ja, ja, het, uh, de ene keer is het uh, nog uh, sneller. Uh, de, de snelste tijd die de heren hebben neergezet is uh, 3.17. Dus uh, ja, het, het is ook een, uh, een uh, circuit van, Nou, ik geloof... Uh,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 Um, dus ik ga vandaag uh, van uh, die toto's oenten uh, en wolken ga ik draaien. Nou, laten we maar horen.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 En met 2-0 achter stonden? Ik weet niet of er verandering is, ik zal snel voor je spieken. Maar uh, nee, ze, ze kwamen dit met 2-0 achter in, of 2-0 achter. Shit. Nee, ja. dat is stupid was lang, ja. <laughs> wat zeg je nou? Oh, stupid, ja. Oh, oh. <laughs> ja, er zit nog een beetje oud hier van vorig jaar denk ik, uh, toch in? Ja, behoor, behoorlijk, behoorlijk. Ja. Hey, en, oh, wat jammer. hoe is het daar? Ja, ja nou ja, kijk, uh, uh, iedere dag is een verrassing, maar ja? iedere dag schijnt de dus zo'n.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 Vorige week was je, was je nog een beetje zoeken, hè? Je ging, geloof ik, uh, uh, volgens mij had jij iets van een, uh, van een bijeenkomst om te kijken wat je, wat je zelf exact ging doen. Ja, ik oh. weet het nog niet, hoor. Ik oh, je weet, weet het, het nog niet? Nee, nee, ik heb een hele week niks gedaan. Ik moest uh, tot rust komen, zeiden ze. Uh, hey, maar Hen, dat is eigenlijk een beetje wat je het zelf in de zandvoort deed, toch? Ja, niks dus. <laughs> nee, goed. Hen, um, geniet, daarom. Ja, nou, dat doe ik, hoor.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 En boom. En, ja. Ja, en als je dan ja, de ballen jij regels schiet, ben je weg. Ja, dat ging natuurlijk heel ongelukkig. He, Binnenkantje knie, geloof ja. ik, uh, werd, die, werd die binnengewerkt. Maar goed, uh, we zijn begonnen. Dat is wel lekker, toch? Ik bedoel, uh, anders heb je ja, een voetballoze dus zomer. Je kan nu in ieder geval nog iets doen. Er zijn leuke wedstrijden tussen. Dus. Absoluut, absoluut. En ja, fijn dat je weer je even aan de telefoon. Succes. Dankjewel. Ja, en uh, we even zullen even je op de en hoogte en houden hoe, hoe het met HFC gaat. Staan in ik heb er ja, net nog gekeken, er staan 2-0 achter. Dat is En uh, de groet aan alle luisteraar. Gaan we doen, in. Ja, ja. Oké, hoi, hoi. Hoi. Ik was eruit, kwartje gevallen. Ik klap, wiek er nog na. Maar ik wist. Wie ik wou worden Ik liet ze los De koude getallen Ze er mij nog na Erin, maar het wilde niet komen Het wachten op de dag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 Martin, met laat als ik groter ben. We hebben nieuws uit Wervershoofd. Milko Pieters. Ja? Vertel! Nou, ik mocht al. Ja, tijd <laughs> <je> erop mis. <laughs> uh, nee, eengel uh, voorgekomen. Kijk, vertel. Uh, niks waaren. We hebben een kleine omzetting gedaan door uh, Dylan Veelman 3 te brengen. Uh, uh, Aar en is eraf. spel wel het veranderde wat er op het middenveld. We hebben het middenveld nu weer onder controle. Uh, nou, na een minuutje of acht in de tweede helft. Uh,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 Dus uh, het is uh, 33 minuten nog Yes, heel goed, heel goed Nou, uh, Mil, uh, bedankt voor de update En uh, haal ons op de hoogte Is goed Oké, okay, dankjewel. Ja, ik Ja, even verder niks Ik, ik kreeg het, je hier, krijg een beller, een, toch? Ja, een beller, maar dat was degene de, om wie het ging Maar de batterij is bijna leeg Maar gelukkig heb ik een vervangend telefoonnummer <lacht> dus, dus ja, dan, uh, dan wordt het een beetje zeur hè? En zeker als we op dat moment live zijn Dan moet je net uh, een beetje Alle het Voorthuizen Zoals je ja? een uh, loopt te verslaan <lacht>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 this money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 Dankjewel. Nou, dat lukt met zo'n prachtig eindbedrag. Uh, <laughs> dat geloof ik graag, ja. Dankjewel, Jeroen. Bedankt voor de uitzending en de tijd. Ja, is goed. Dag. Dag. Dag. Dag. Goed, uh, muziek maar weer, hè. Oh, Lord. me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone to sing along to when I'm gone oh Lord let me be the one to set him free I will give him every part of me put my heart where everyone can see they can call me whatever they want call me crazy you can call me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 Maar goed, je moet er mee dealen, je moet er mee sparren. Dus je hebt uh, een, bijna een hele tweede half met negen man gespeeld. En ook nog eens een keer uh, uh, twee keer een kwartier in de verlenging. Tot aan de penalty's. En ja, als je dat uh, uh, voor elkaar krijgt. Met, met, met, met zoveel inzet van de spelers die overbleven. En, en natuurlijk uh, de wissels die we erbij hadden. Uh, een, totaalplaatje echt uh, fantastisch. Ja. Nee, Mooi. Uh, kan, mo Goedemiddag uh, Mark uh, Martijn hier. Um, nou, ja. Eigenlijk wat dat betreft, hè, uh, natuurlijk, de wedstrijd zelf is dan um, vol, vol uh, rare momenten, rare tijden. Maar als je met negen man zo'n zege over de streep trekt, want uiteindelijk met strafschoppen begrijp ik hè? Ja, strafschoppen, wij hadden, moesten negen man op papier zetten natuurlijk ook voor als er naar de uh, vijf genomen strafschoppen uh -huh. geen, uh, wie nou nog is, uh, moet je negen man op papier hebben.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 dat ik er eigenlijk nog helemaal niet aan toe ben gekomen. Ja, want dat team wat jij dus noemt is een van de kandidaten om het eindtoernooi te winnen, die Berg. Want daar spelen inderdaad Kars de Vries, Jesse de Haan, Burt Water en natuurlijk Nigel Berg zelf. Eigenlijk de doelpuntenmachine van de SV Zandvoort 1. Van SV Zandvoort, ja, en ja, dat is gewoon wel weer de favoriet en ja, zo heb je nog een paar aardige leuke teams open. Sektime. Sektime onder andere. En uh, ja, het moet ook eens een beetje, beetje spannend zijn in blijven vind ik. Goed. Hé hey Mark, we kunnen er nog uh, uren over kletsen denk ik. Hey, mag ik nog Sorry, Martijn vragen. heeft nog één vraag aan je. Hey, ik, heb een, ja. ik heb een hele mooie foto van jou gezien uh, gisteren na de wedstrijd. Wat heb je over je heen gekregen? Nou, dat was een, uh, een, een douche. <laughs> Alleen uh, geen Bier, douche, hè? waar normaal water uit kwam. Uh, Zo'n douche met uh, ja, gele kleur, wit schijn. <laughs> en, uh, ja, dat was een hele pittige douche. Het is wel goed voor je haar uh, schijnt. Ja, ik heb vanochtend vier keer maan moeten wassen, dus eh nou genoeg is er hey, op, dus. en, en, en hoe reageerde je vrouwen uh, er eigenlijk op? Dat je zo naar de bier stonk of niet? Nou ja, die houdt totaal niet van drank, maar ook totaal niet. Maar ja, ze bleef me toch lief in dus, ja, het dus eigenlijk goed gedaan. Heel goed, heel goed. Hé hey Mark, ja, ik, uh, dankjewel. Mag ik één ding zeggen nog? Nog ja, tuurlijk. nog. Ik wil eventjes uh, als het mag over de radio. Eén moet ik bijzonder bedanken. Dat is Jan-Willem Luijpen. Ah. Uh, die is uh, met mij samengestart uh, bij tweede team. Uh, ik wil hem, uh, ik heb het al op Facebook gedaan, maar toch ook op via radio. Uh, fantastisch hoe hij. Uh, mij gesteund heeft, die jongens gesteund heeft. Een uh, geweldige gast voor de club. neemt een paar stapjes terug. Dus uh, volgend jaar kan we toch met een iets andere staf. Maar ja, uh, Jan-Willem blijft uh, over mijn schouder meekijken. Dus dat is fijn. Maar ik wil hem bij deze ontzettend bedanken. Goed. En Jan-Willem Luiten is de. de vader van Justin. Ja. En van. Uh, Ho. hoe heet dat? Hoe heet het uh, broertje van Justin ook weer? Uh, Justin. en uh, Sorry, ik zeg het verkeerd. Ik bedoelde Justin en uh, Mitchell. Mitchell, ja. En Mitchell spelen normaal gesproken van tweede. Ja. Ja, klopt. klopt. Ja, oké. Okay. Nee, duidelijk verhaal. Hey, Mark, dankjewel voor de, je tijd en moeite. nog gedaan. En we spreken gedaan. elkaar waarschijnlijk het volgende jaar weer. Nou, ontzettend fijn. En uh, ook mijn dank is groot naar Sienven. Dank je. Oké. Okay. Oké. Okay. En Poets met Sky on Fire. We gaan snel naar VVW ja. tegen de schoten. Want Milke Pieters, er gebeurt genoeg bij jou. Er gebeurt van alles. Er gebeurt hier van alles in nog wat. Vertel. Onze keeper krijgt de bal, strijdt er naar voren. En Michel Vandierdaggerant. En die lutst hem zo langs de keeper <laughs> 1-2. Hij lutst hem over de keeper. Terwijl wij een draadje draaien. <laughs> tot aan wel die wel, maar het is altijd een heel keer dat de bal nu op de killer Het is 1-3. Hoppa! Het klok in de 81 e minuut. Kijk. 3-1 voor, vrienden. Ja. Met nog een kleine 10 minuten spelen dus. Precies. wat je wel eens tijd Tijden wij. gok op een klein kwartier. bij hey Mil. Um, uh, wij wij, wij uh, spreken elkaar natuurlijk uh, wat vaker over Schoten. En, uh, uh, de, de keeper van Schoten heeft niet altijd een, uh, laat niet altijd een even beste indruk achter. Maar tijdens dit seizoen de nacompetitie is hij belangrijk, hè? Het begon tegen Bloemendaal. De laatste competitiewestruik. Hij haalt er vandaag 3 1 tegen 1 acties uit. Hij tikt een bal net over de lat. Hij komt verder uit te wel om de bal weg te trappen. En, en ja, dan gaat hij nu nog te geven. Ook hier. <laughs> Geweldig. Ja, nou ja, goed. Wij uh, wensen jou nog een uh, spannende. Nou eigenlijk geen spannende 10 minuten. Het moet gewoon klaar zijn. Als jij even Nee, nee, dat wordt niks. niet. Sorry. Oké, okay, nou je maakt niet dat uit. uit. Wacht, blijf hangen. Nee, je wordt niet goed. Nou, je bent niet spannend. <laughs> uh, succes nog eventjes. Ik hoop je zo nog even te spreken. Oh, okay. okay, Hoi.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 Ja, daar word je blij van. En nu Zwarenburg uh, dat, uh, dat aan de andere kant uh, nog uh, speelt. Uh, tegen VVA, geloof ik. Nee, v uh, IVV. IVV bedoel ik. Ik ga snel een uh, tussenstondje uh, uh, spieken. Ja. Um, maar volgens mij staat het uh, nog steeds... Uh, ja, het zijn nog steeds 2-3 voor IVV. Dus dat houdt in dat... Uh,